Bij de vliegramp vlakbij Medellin in Colombia kwamen 71 mensen om het leven. Het Syrische leger heeft in Aleppo opnieuw een wijk heroverd op de rebellen. Afgelopen nacht werd de wijk Tariq al-Bab heroverd. Daarmee heeft het leger ook een belangrijke weg tussen het oosten en de internationale luchthaven van Aleppo in handen gekregen. De rebellen in het oosten verliezen sinds enkele weken een hoog tempo terrein. En op een boerderij in Hartwert in Friesland zijn 15 koeien in een gierkelder gevallen. Ze zakten door het rooster en stonden tot aan hun nek in de mest. Volgens Omroep Friesland is de brandweer uren bezig geweest om alle koeien naar boven te takelen. Ze bleven allemaal ongedeerd. Hoe de dieren door het rooster konden zakken is nog niet bekend. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, maar in het zuiden kan het lokaal nog mistig zijn. Vannacht gaat het een paar graden vriezen en lokaal wordt het glad. Morgen overwegend zonnig, niet warmer dan zo'n 3 graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Afrit schoten vijf kilometer na een ongeluk. Wel zijn de reistoken weer vrij. Richting Amsterdam staat drie kilometer bij één brugge. En op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Dan staat tussen Delft en Klopend Benelux vier kilometer door werkzaamheden in de Benelux tunnel. Er is één tunnelbuis dicht. En op de A27 Almere in de richting Utrecht. Dan staat tussen Utrecht Noord en Klopend Reesweert drie kilometer.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 Maar daar hebben we in de studio van de helemaal geen last van met al die kerstversiering. Uh, de studio is weer uh, lekker uh, verlicht uh, op dit moment. En wil je in de studio meekijken? Dat kan heel eenvoudig. wwwcfm livenl We gaan weer uh, live schakelen, over live gesproken, naar uh, Duitsersveld. Jaap Frens, het uh, vervolg van de wedstrijd uh, van vandaag. En dat doet samen met uh, Jesper Meers. Jaap. Uh, ja, daar zijn we weer, hè. 79 e minuut, vindt de erop. En Zandert staat nog steeds die 2-0 te verdedigen. En verdedigen moesten ze ook wel. Maar nu is Zandert in aanval, naar het is berg. Gaat de man voorbij. Hij heeft ook trouwens een kans. Wat een geweldige actie was dat. Hij kon nog een schot krijgen, afleveren. Maar de keeper was er op tijd bij. Dus dat, dat was een grote kans voor berg. Nu is Zandert in Balder zit. Zandert mag gaan gooien. Uh, aan de linkerkant van het veld, daar komt Magielsen. Magielsen, ik kan hem aannemen. Kan hij ook een man passeren? Nee, pas terug. En dan gaat hij vier voet van zover over de zijlijn en mag Kagia gaan gooien. Ja, de bal ging over de zijlijn door uh, Philip van der Linden. En daar zit een uh, heel mooi uh, verhaal aan vast. Hij speelt al in de jeugd van, uh, van SV Zandvoort vanaf zesjarige uh, leeftijd. En uh, heeft, een jaartje, is hij, heeft hij één jaartje niet bij Zandvoort gespeeld. Hij is naar de uh, koninklijke AFC geweest om uh, op een hoger niveau te spelen. Maar na een jaartje is hij weer teruggekeerd naar uh, SB Zandvoort. En uh, heeft inmiddels ook uh, een aantal keer uh, in het eerste gespeeld. Aan het begin van het jaar vooral was hij uh, een van de vaste krachten uh, toen er veel uh, geblesseerden waren in het eerste. Maar hij heeft nu uh, zijn uh, weer een invalbeurt uh, gemaakt bij SV Zandvoort. Terwijl uh, SV Zandvoort nu de bal speelt naar de linksbuiten. Naar uh, Jesse Daan, die een uh, goede en uh, ook wel een snelle wedstrijd speelt. Want snel is hij. En uh, Zandvoort heeft nu inmiddels ook weer de bal over de zijlijn gespeeld. En kan Kagia in het bezit komen van de bal met een inworp. Aan de rechterkant van uh, Kagia naar de spits. De nummer 9 van Kagia. Kijkt een beetje om zich heen. Uh, heeft heel veel ruimte naar de spits. Andere spits van Kagia. Komt uh, voor de 16 meter. Maar de bal uh, bereikt niet uh, de mensen die ze willen bereiken. Nu aan de linkerkant van het veld richting de corner. Een voorzet, Maar uh, daar zit een uh, been tussen van uh, nummer 2 van Zandvoort Paul van der Oort. Die ook een sterke wedstrijd speelt. Dat is de rechtsachter van Zandvoort. En uh, daarom is het nu een uh, corner voor Kagia. ...die uh, nu toch wel echt uh, moet komen met een aantal doelpunten. Want er is nog maar tien uh, minuten te spelen. De bal komt nu weer de 16 meter in. Reactie, reactie. Yes, van, uh, van Jorrit Smit, de keeper van Zandvoort. Want die, uh, hij hoefde niet veel te bewegen. Maar de bal kwam toch wel hard uh, van het uh, hoofd van Kagia uit die corner. En uh, Smit stond uh, goed opgesteld en kon de bal ja, toch wel makkelijk uh, in de handen nemen. Maar wel... Uh, Goed dat hij hem had, terwijl Zandvoort nu met de counter komt met Van der Linde aan de rechterkant van het veld. Gaat de bal voorgeven, wacht nog eventjes voordat, uh, totdat er meer uh, spelers van Zandvoort komen. Nu met de Berg uh, in de 16 meter, hey, dat is toch weer heel makkelijk weggegeven. En dan kan Kagia er weer uitkomen aan de rechterkant van Kagia. Daar uh, zat toch wel wat meer in, in die aanval van uh, Zandvoort met Van der Linde en uh, uh, met, uh, met, uh, met Berg. Maar uh, Kagia heeft uh, in de bal uh, kunnen heroveren. Daar zat wat uh, meer in. Terwijl uh, Kagia nu uh, helemaal uh, bij de keeper de bal heeft uh, laten plaatsen. En dan kan de linksback van Kagia weer opbouwen. Ja, nu op de helft van Zand voor Kagia. Een snelle combinatie. Daar probeert hij in ieder geval de linkshalf met hey. En weer die schijf zetten op de een of andere manier. Um, uh, wat ik zo zeg, ben ik niet met zijn beslissing eens. Uh, netjes gezegd, of niet? Um, ik wil niet zeggen dat hij partij afsluit, maar het is wel heel raar. Hij neemt hele rare beslissingen. Hij verdraagt zich ook heel formeel daar nou heb ik daar geen probleem mee, maar dan moet je wel die goede bril opzetten en dan heeft hij niet op. Kagia nu, een 16 meter gebied, wordt de bal weer eruit uitgelegd en er is Kagia in aanval. Dat is de linkerkant, komt die bal voor en daar kan niemand bij komen. Ook uh, keeper Joris Schmid laat hem uiteraard lopen, want het is nog maar acht minuten tot het einde. We gaan nog even terug naar de studio voor een beetje muziek en tegen het einde van de wedstrijd komen we graag weer bij je terug. 2-0 nog steeds voor Zandvoort in de wedstrijd tegen Kagia.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 Jij verbaast je een beetje over deze plaat, hè? geloof ik. Ik wel. Ja, over de ambitie shai. We worden ze ook overal muziek op. Hè. Nee, dat is waar, <laughs> dat is waar. We gaan voor het slot van de wedstrijd van vandaag weer... Uh, live schakelen met uh, Duintjesveld. Jesper Ras. Ja, net een hele grote kans van SV Sandvoort. Je, je, Jesse Daan, die uh, kon kappen en draaien in de 16 meter van Kagia. had misschien wel de bal naar Zonneveld moeten spelen... maar dat was toch weer een, uh, een uh, prikje dat Sandvoort uh, uitdeelde aan Kagia, uh, terwijl er nog maar... Uh, Vijf minuten te spelen zijn hier in Zandvoort en de tijd voor KGA begint toch wel echt te dringen. Maar uh, ik vrees het voor hun dat het er bij 2-0 blijft terwijl KGA nu uh, toch wel een 16 meter gevaarlijke doorheen komt. Maar dat uh, kan goed uitverdedigd worden door Zandvoort met uh, meteen weer een hele snelle counter naar Berg. Berg die gaat over de, over de middellijn heen. Die passeert twee man, maar uh, Berg die... Uh, ja, goed gestopt. ...door de nummer 4 van KGA, dat is uh, Pascal Timmermans. En die kan de bal weer keurig naar een andere medespeler spelen. En die kan naar een andere medespeler spelen, maar die verliest de bal aan Van der Oort. Die speelt hem gelijk naar de Haan, maar die Haan kan niet goed de bal controleren. En daarom is Kagia weer in bezit van de bal. Maar Zandvoort komt er dus gevaarlijk uit op de counter. Kagia die moet komen, komt maar niet. En daarom biedt dat vrijheid voor Zandvoort die uh, toch wel een aardige paar goede kansen hadden om uh, de voorsprong uit te breiden. Oh, ja, en uh, terwijl de concurrentie ook... Ja, uh, inderdaad, uh, de ja. groeit eigenlijk in de wedstrijd, In ieder geval de verdediging van Zandvoort groeit in de wedstrijd. Want uh, veelal uh, zijn de basis uh, niet correct, niet uh, zuiver genoeg. En kan Zandvoort ingrijpen en dat doen ze dan ook. Nu KGa weer, op de helft van Vanvoort. aan de, Van verzand gezien aan de linkerkant van het veld. Dus Justin uh, Luiten die krijgt van zo'n reden onder druk te staan. En wordt met je aangevallen maar nog steeds uh, KGa aan de bal. KGa, neemt naar het centrale. Uh, uh, Aanvallen. En dat is een hele slappe bal. Heel simpel op te pakken voor Paul van Noort, die daar uh, je, uh, Koen Magielsen aanspelt. Magielsen. Hij uh, heeft nog steeds de bal waar. Uh, berg. Berg. Uh, met een prachtige beweging gaat die man voorbij. En dat doet hij zo verschrikkelijk mooi. Maar hij kan hem niet echt. Uh, Snelheid onttrekt hem om uh, helemaal vrij te komen. Hij stopt die bal af. Hij uh, gaat nu een beetje pingelen daar uh, bij, bij de achterlijn van Cagia. Ja, Michielsen komt er doorheen. Komt er maar. Het is een voordeel voor de scheidsrechter. Ik dacht even dat de vrij maakt op de 16 meter in Michielsen. Gaat nu op de grond liggen en daarom kan Kagia nu de bal veroveren. En dat was voordeel voor Zandvoort. Daar had Michielsen zelf volgens mij ook niet op... Had hij ook niet verwacht, net als ik, maar... Hij kon gewoon doorgaan, hij kwam de 16 meter in. Het was Zandvoort nu. Jessica, geen buitenspel! Jessica, geen buitenspel! Het is doelpunt, Het is een Jawel, joh! Hij heeft het Er wordt gevlacht en geflot, Schandalig! Dit is schandalig! Er stond een man van Zandvoort wel buitenspel, maar die krijgt die bal niet aangespeeld. Het is Jessica aan die bal niet in buitenspel aangespeeld krijgt. En er wordt gevlacht en gevlacht buiten buitenspel. Ik vind dit een schande. Dit kan gewoon niet. Dit is echt niet goed. Het is, het is, nee, hij fluit hem af. Hij fluit hem af voor buitenspel. De, de grensrechter had de vlag omhoog, en, uh, maar de scheidsrechter die geeft toch uh, de 3-0. Toch 3-0. Het is uh, verwarring hier op de tribune. Wees namelijk naar een plek waar dit buitenspelgeval zou zijn gebeurd. Um, ik moet het nog even af. Het wordt inderdaad af gehad worden van Kagi. Dit had inderdaad niet gewoon gekund, gewoon. Dit was absoluut geen buitenspel. De geplacht ging omhoog, dat kan ik me niet meer voorstellen. Maar de scheidsrechter, zegt, naar de plaats waar het buitenspel zou zijn geweest. En dat is niet het geval. Dus uh, wel een doelpunt. van lijkt met 3-0. KG probeert er nu met, met snelheid. Ja, ik uh, kan u voorstellen als luisteraar dat u nu uh, zit te twijfelen of het nou 2 of 3-0 is. Maar het is dus wel echt 3-0. De grensrechter stook zijn vlag omhoog, maar de scheidsrechter had daar geen oor naar en die gaf gewoon een doelpunt voor SV Zandvoort. En daarom staat het gewoon 3-0. En dan gaan we naar de laatste minuut van de wedstrijd toe, terwijl nu Jorrit Smit de bal vanaf de doellijn naar voren probeert te werpen naar Sonneveld. Die nu de bal naar voren probeert te halen, maar er zit een voetje van Akagia tussen en dan is het een voetje van Van der Linden, waardoor de bal nu achter de achter de lijn gaat en dan kan de Zandvoort inwerpen. Nee, hij wordt graag vrije schot. Vrije schot. Van werd er twee maanden gepakt. Is wel Zij, een... wordt inderdaad een vrije, vrije, vrije, vrije, vrije schot. Zandvoort heeft uh, geen haast, uiteraard. Paul van Oort mag niet nemen en speelt Bergen. Bergen Berg maar in. In één man bij en die zou niet in principe kunnen passeren. Zo wordt hij gepakt, oh. maar Bergen Berg zijn steeds de bal. Bergen zet die bal voor. Is het gedaan? Yes heeft hij Jesadaan uit. Ja. Ja. Open oh, is, Onbeheerst, onbeheerst. Oh, Helaas, oh, Patrick open. staat. Helemaal vrij Echt helemaal vrij Wil het misschien wat te hard doen Dus op Tom beheerst En die bal gaat hoog over En dat was een kans echt op 4-0 voor Zandvoort en Het is niet zo De keeper van KGA heeft nu haast En wil, oh de bal, wat is er gebeurd Oh de bal moet stillen. De bal heeft niet stilgelegen. Die moet inderdaad stil liggen het kost allemaal tijd. De keeper van KGA, die maakt het Ja, hoogover was nog wel een understatement. Want ik denk dat mijn auto niet veilig stond op de parkeerplaats. Want de bal ging toch al over de tribune heen. En uh, inmiddels uh, hoort u het misschien op de achtergrond. Uh, volgens mij is de man of match gekozen. Ja, de man of the match. George Smit is de man of the match geworden. En dat vind ik terecht. Ja, dat is dus de keeper van Zandvoort. Die een uitstekende wedstrijd speelde. KGA heeft inmiddels de bal aan de achterkant. Uh, achter de linie van het veld. En uh, KGA is verslagen hoor, want uh, de, de speeltijd is inmiddels verstreken en het staat nog steeds 3-0 voor Zandvoort. Een uitstekende wedstrijd hebben we, hebben we gezien, toch wel wat minpunten. Jawel, jawel. Ja, Het is het echt, ja, natuurlijk, onthoudt het. Het Ja, de onthoudt de ik was niet echt sterk en hier gaat Joes gaat Mitzeer, <coughs> prachtig gebouwd, <man. coughs> maar hij gaat via een been van KGA over de achterlijn. Maar ja, als het niet had gestaan, uit had de drie staan, gestaan, ja, en dan ja, ik denk dat de tijd tekort is om die drie doelpunten in te halen voor Kagia. Zelfs het gaat hier gewoon drie punten pakken. En dat is ook hard nodig. Soms het in het verleden de laatste paar wedstrijden niet goed naar voren is gekomen. Alleen vorige week was het dan met 7-2. Maar dat was dan een van de onze vroegen van de competitie. Ja, daar liet Smit toch wel even zien dat hij uh, tot echt tot de man of the match behoorde. En dat hij dat uh, ook wel uh, dat dat terecht gekozen is. Zandvoort gaat inwerpen naar Michielsen, die ook een uitstekende wedstrijd speelt. Heeft geen doelpunt kunnen maken, maar dat werd voor hem gedaan door onder andere De Haan. Zandvoort nu aan het middenveld van het veld schiet de bal over de verdediging van KGA 1. Daar gaat Zonneveld, die sprint naar de bal. Maar er zit nog iemand tussen van KGA, keurig uitverdedigd van de aanvoerder van KGA. Die ook wel een uitstekende wedstrijd speelt. Maar toch hebben we liever dat Smit als man of the match gekozen is. En dat is ook zo. KGA nu aan de achterkant van het veld. Ik de bal naar het middenveld uh, toe waar Zandvoort uh, wel een beetje staat slapen, maar de bal wordt in hun voeten gespeeld met de haan. Nu richting de 16 meter gaat maar de bal. Er zat, uh, zat nog een voetje tussen van Cagia. Daarom is het gevaar even geweken voor Cagia, maar Zandvoort was weer gevaarlijk. Gaat het nu weer proberen met Michielsen die niet aan de bal kan komen. Cagia heeft nu weer uh, de bal onder schep. Uh, gaat uh, op zoek naar, uh, naar het doelpunt, naar het doel uh, met de spits van Cagia die nu de bal hebt. ...nu op het middenveld met Kaja met een goede combinatie... ...maar keurig, of na keurig... ...dat is erg zwak uitgespeeld... ...maar keurig onderschept door een Sonneveld die de bal naar berg speelt... ...maar die staat bij het spel... ...nu is het wel buitenspel. spel en nu fluit ook de scheidsrechter... En daar uh, kan Kagia gaan uh, ja, halen aan. Ja, voor de was het uh, denk ik geen bijzonder, maar dan geeft hij de bal soms tussen genomen. Paul van de Oort kan hem uh, kop, uh, niet controleren, maar wil wegkoppen. En uh, Merk, Berk Belenkamp draait een keertje, hij speelt dan zonneveld aan en hij laat lopen voor Paul van de Oort. Van de Oort naar Berg. Berg. Met Paul de Oort, want dan doet hij al de hele wedstrijd eigenlijk en gaat weer twee man. Dan wordt hij door twee man gewoon gemalleld en het wordt gewoon niet gewoon geploten. Deze schijf is 5, 6, 6. Goed, hij gaat in de op. Hij staat 10 meter vandaan die schijfzit en het sluit niet. Terwijl iedereen die duidelijk ziet dat hij De overtreding is. Waarom ben uh, KGA in in aanval. Twee zinbalbezit. Ja, dan hoort u nogmaals dat Joop een echte Zandvoort supporter is. Want uh, <laughs> ik vond het toch uh, wel echt uh, gewoon een uh, voordeel dat het uh, echt voetbal werd er getoond. En uh, voetbal is toch ook wel een beetje aan elkaar zitten. Niet te veel maar na natuurlijk, maar... Uh, dit vond ik toch wel uh, gewoon fair Kagia komt nu in de 16 meter van Zandvoort, dat is gevaarlijk. Maar komt ook weer eruit en dan kan Zandvoort goed uh, uitverdedigen, maar de bal. Wordt weer onderschept door Kagia. Kagia zet Zandvoort nu een beetje onder druk op uh, de eigen helft van Zandvoort. Welt een beetje pressie de 90 minuten zijn, altijd, zijn nog steeds uh, helemaal uh, uh, voorbij uh, gelopen. Ja, en uh, de man laat gewoon doorspelen. Ik heb geen idee hoe lang hij nog heeft. Maar we spelen denk ik al 4-5 minuten in de spuren tijd. En uh, hij laat gewoon nog doorspelen. En daar gaat het sluit signaal voor het einde van de oefening. Sam verdient hier, helemaal verdiend. Echt waar, met 3-0. Jesper, hoe was het? Ik vond het uh, weer fantastisch. Mooi. Goed. Geweldig. Uh, dank jullie wel uh, uh, voor het luisteren. We deden het graag voor u. Stamford vindt met 3-0 doet goede zaken. Uh, in ieder geval richting uh, weer terug te komen in de top. En we zullen eigenlijk denk ik uh, pas over twee weken weten hoe de stand is voor de winterstop. Een mooie wedstrijd voor SV Stamford Heren. Dank jullie wel voor het uh, verslag. Jesper Ras en Joop Vanuit de studio hartelijke uh, dank en uh, hele fijne zaterdag uh, natuurlijk. dadelijk gaan we met uh, Marco praten. Hallo Marco. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het gaat allemaal van Zijn tijd af, heel oh, ja, Ik ben ja. helemaal buiten adem. Dus ah. weet je niet op Oké, okay, heel goed dadelijk, Marco TMS. Maar is deze? De nieuwe uh, single van Clean Bandit. the single out there. Clean She works the night, So far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. I'll honor her. No one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him.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 Ja, ik ben blij dat uh, mijn collega's uh, zo lekker meedoen. En Marco Temes, de gast van vandaag. De nieuwe single van Clean Bandit hoor je. En niet alleen Clean Bandit. Nee, jij kent het geluid wel, hè? Het geluid van Jean-Paul. En Rockabye, de nieuwe single, hou deze in de gaten. Want het gaat een hele grote hit worden in Nederland. Jawel, het is Marco Tuin. Marco Temes uh, is uh, aangeschoven. Marco <laughs> Tuin, goedemiddag, Marco. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de studio. Leuk dat je er weer bent. Ja, dat vind ik zelf ook. Ja, gezellig. Heel gezellig. En ja, uh... wat, wat gaan, waar gaan we het over hebben vandaag? Uh... zin is wat? Nou, laten we eens een even <laughs> rustig beginnen. Want uh, volgens mij heb jij een heel productief jaar achter de rug. Ik heb uh, behoorlijk doorgewerkt. Ik bedoel, ik kan me nog heugen dat je hier enkele weken geleden zat voor uh, Puur Termes. Het was dan net uit. Uh, Puur Termes was 14 april. En, oud, oh ja, en nieuw met, he, oud en Nieuw met de mes was 10 oktober. Klopt. En, ik was, uh, ja, klopt. en de 15 december komt de nieuwe roman uit. Daar kom ik zo meteen op terug. Een, een, een hele uh, ja, gewaagde titel. tig jaren van schitterende nederlagen. Ja. Die laat ik de luisteraars vast even op hun inwerken. Daar kom ik straks bij je op terug. Maar uh, hoe, waar had je al die creativiteit het afgelopen jaar? Want het is ook wel wat rustiger om jou geweest. Nou, meestal ben ik dan gewoon aan het schrijven als het rustig is. Ja, oh ja, En meestal als er erg veel lawaai is... dan ben ik klaar met schrijven. Ja, maar... <laughs> maar ik, toen je dus uh, de laatste keer hier was... Voor, voor, voor je, in onze optiek het laatste boek... toen had je die, was je al met, met deze bezig. Ja, dat klopt. En dan ja, ben, ik, kan, je, ik kan meerdere manuscripten door elkaar heen schrijven. Maar je, je moet je dan, als je dan dat manuscript dan weer pakt... en je gaat daar weer mee verder... dan moet je dat, andere, dat nieuwe boek wat nu uitkomt op 15 december... Ja. weer even laten liggen. Kan je die switch maken? Uh, ja, ik wel. Ja, ja. ja. ja bij mij is het, uh, het zijn het net laadjes in mijn hoofd. Ja. En uh, als ik poëzie aan het schrijven ben, trek gewoon het ene laadje open. Ga ik aan een roman beginnen, dan trek ik een ander laadje open. En we hadden het ook al in eerdere gesprekken over van uh, die roman. En dit is weer een, weer een roman. Je hebt een gedichtenbundel uitgegeven met 180, ge, eh, 100, 180 gedichten. Heb je de afgelopen jaar geschreven? Ja, ja, dat klopt. En... Uh, dit, dit boek bekijkt eigenlijk de tijd vanaf je vijftigste. Maar heb je zoveel meegemaakt, Marco? In nou, je leven Kijk, uh, het is een mengelmoes van uh, realiteit en fictie. Ja. Uh, het is niet echt een autobiografie, maar heel veel van de elementen die het hoofdkarakter kenmerken. Uh, ja, dat lijkt ontzettend op Marco Termes. Heb je veel uh, uh, moeite moeten doen om, om dit nieuwe boek het levenslicht te laten zien? Uh... Of kreeg je vanaf de andere kant uh, het verzoek om zo gauw mogelijk weer te publiceren? Um, ja, het was eigenlijk een beetje tweeledig. Um, ik was er zelf nog niet helemaal klaar mee. Nee. We, laat ik het zo zeggen. Yeah. En uh, aan de hand van wat publiciteit uh, om mij heen zei de uitgever, oké, okay, uh, dit is uh, de goede periode om direct uh, met een roman te komen. Dus uh, vanaf dat moment zijn, uh, zijn de machines aan het werk gegaan. Jij zegt uh, zelf, het is mijn meest autobiografische roman ooit. Ja, ja, dat klopt. Dus je houdt het heel erg bij jezelf. Ja, nogmaals, uh, uh, het is natuurlijk heel gevaarlijk om zoiets te zeggen... want uh, wat is waar en wat is niet waar, wat is werkelijkheid en wat is fictie... Ja. Ik uh, heb geprobeerd om in ieder geval mijn geestelijke groei. of uh, achteruitgang. Het is, maar <laughs> ja, het is maar hoe je het bekijkt. Het is allemaal een kwestie van perceptie. Ja. Uh, dus normaal gesproken wordt een. Uh, het is een coming-of-age novel, zoals dat in het Engels heet. Het is een ontwikkelingsroman. Normaal gesproken worden die geschreven voor jonge mensen, adolescenten. Vanaf de jaren 14 tot 24. Dan gaan ze vanaf een dorpje. Gaan ze naar de grote stad, ze gaan naar de universiteit en dat kan je volgen. Maar nou heb ik er eentje geschreven voor de man van middelbare leeftijd. Want ik vind niet dat je geestelijke ontwikkeling stopt als je boven de vijftig komt. Wat is er met mij gebeurd? Uh, bijvoorbeeld na mijn scheiding waar ik ontzettend uh, ja, dat is, dat is een... door een diep dal ben gegaan. Uh, dus, zij is mijn grote liefde, dat zal ze ook altijd blijven. Maar ik moest dat een plekje geven. Uh, dus om, om dat duidelijk te krijgen uh, heb ik dit boek geschreven. Uh, ik zat van de week. Uh, ik, ik luister s'nachts nog wel uh, vaak naar de radio. Uh, het is een vorm van, van je afschrijven. Kijk, wij zijn geen schrijvers. Wij schrijven niet. We hebben het wel in ons hoofd zitten wat we allemaal meemaken. Maar jij schrijft het van je af. Hoe ervaar je dat? Nou, er bestaat niet zoiets als van je afschrijven. Okay. Wat, uh, wat je wel kunt doen, is dingen relativeren. En doordat je ze relativert, kun je ze een plekje geven. Uh, dus de. Uh, ja, de pijn en de liefde die blijft bestaan. Uh, dat is niet iets wat overgaat op het moment dat je een boek schrijft. Maar het is wel zo dat ik uh, kan zeggen... ook oh, ben, ben er nu, heb ik er vrede mee. Ik begrijp ook veel beter dat ze, uh, dat ze haar eigen geluk gezocht heeft. En daar heeft ze ook recht op. En daar is zo'n boek ook voor. Hè? Dus dat je het ook van een andere kant kunt kijken. En dat je kunt zeggen, oké, okay, het is niet alleen maar Marco Tremes... Maar zij heeft ook recht op, uh, op het waarmaken van haar eigen droom. Nou, dat zit bijvoorbeeld in dit boek. Uh, heb je, is, is in dit boek zijn dan ook de scherpe randjes er een beetje af? Of nog niet? Uh, van, uh, van haar vertrek? Ja, nou ja, van, van, het staat daarom schitterende nederlagen. Hoe kan je vrolijk worden van nederlagen? Dat ja, is dan nou, mijn reactie. Het ontstaan van zo'n boek is eigenlijk van een nederlaag... een overwinning kunnen maken. En dat kenmerkt eigenlijk de kampioen. Dus als je een mislukte huwelijk of een mislukte relatie... kunt zien als een nederlaag van degene die houdt... van degene die weggaat... dan kun je zeggen dat als je daar iets positiefs mee doet... dat dat een ja. overwinning is. Dus als ik straks op 19 december het eerste exemplaar ga uitreiken... Ja. Dan voelt dat als een overwinning, terwijl ik eigenlijk eerst de verliezer was. Dat heb je, dat heb je mooi gezegd. Want dan, dan, dan rond je ook weer iets af en bij de presentatie van het boek. Ja. Weet, weet je al wie het eerste exemplaar van je in ontvangst mag nemen? Ja, daar ben ik zo ontzettend trots op. Uh, Janneke Siebelink, dat is, uh, zij is de hoofdredactrice van Bol.com, de grootste boekenverkoper van Nederland. Dus dat uh, is wel een veringemood. Dat zijn toch echt wel mensen die niet zomaar komen. Ja, nou luisteraars, ik, ik, ik wilde toch even, want zij heeft een voorwoord geschreven bij jou. En uh, nou, daar zegt zij, iedereen heeft een verhaal. Maar alleen zij, die eerlijk zijn en zichzelf, naar zichzelf durven kijken... kunnen het dat ook daadwerkelijk beschrijven en het mysterie dat in ons huis ontrafelen. Marco kan dat. Geen droge, uitgestrekte savanne van woorden ingebed in scènes die elkaar vruchteloos opvolgen... maar oase. En als ik aan een oase denk, denk ik aan een mooie plek. Ja. Uh, ik ook. En dat, dit is natuurlijk de, de, de kers op de taart. De, een virtuoze compositie van smaken en lagen... van teleurstellingen en triomfen. Al dus Sibelink in haar voorwoord. Ja. Dat, moet je, dat, dat is één dat is groot lofgedicht... Ja, ik ben ontzettend trots, echt heel trots dat iemand zoiets over mijn werk schrijft ja. en ja, dat uh, beter kan eigenlijk niet, hè? De, uh, nee, mooie, maar... mooie aanprijzing. Nee, want ja. ze geeft ook daarmee ook te kennen dat je niet gewoon, maar, uh, sorry dat ik dat gebruik, maar ik ben zelf geen schrijver, maar uh, van je afschrijven, zoals jij zegt, dat bestaat ja. niet. Maar zij geeft ook aan dat je dat duidelijk in een context plaatst. En dat een, he, daaruit op een gegeven moment toch in een, in een oase terechtkomt. Ja, het is ja. allemaal wat, wat beeldspraak, maar ja, ze, ieder... ze verwoordt het wel heel erg mooi. Ja, en iedereen mag zich komen laven aan die oase, in die oase. Ja, dat... Haal er maar uit wat, je wat erin zit. Ja. Uh, wanneer is de presentatie? Uh, de presentatie is uh, 19 december in restaurant App en Vloed, Hotel Amsterdam Beach. Ja. En de inloop is vanaf 7 uur avonds. Uh, weer een andere locatie, zomaar? Nou, we zitten vlak voor de feestdagen. Ik ben ja. over het algemeen ontzettend merkentrouw. trouw. Dus uh, de afgelopen jaren was ik... Uh, en daar ben ik ze altijd heel erg dankbaar voor geweest. Uh, Bijvoorbeeld bij Talassa. Ja. Uh, maar zo vlak voor de kerst... dan kan je mensen niet belasten met, een, met, een, uh, met zo'n feest. En uh, Susanne Jalsen van uh, Eppenvloed en van Amsterdam Beach Hotel... die zei van... Uh, Marco, je bent van harte welkom op die en die dag... Nou, dat heb ik uh, dankbaar aanvaard. Tig jaren van schitterende nederlagen. Heb je er lang over moeten nadenken, over die titel? Uh, nee, niet echt. Nee, hè? <laughs> in één keer, keer was hij er. Uh, ja. uh, gaan we nog meer van jou horen dit jaar? Uh, nou, wat... Naast dit, deze laatste roman. Nou, dit jaar heb ik het uh, over, dit is, hè? Uh, ja, dit is mijn derde publicatie, ja. uh, literaire publicatie. Binnen een jaar, ik denk dat die... Op een, hand, op een hand te tellen zijn schrijvers... die drie literaire ja. werken binnen een jaar weten te produceren. Ja, uh, ik, ik, wil, ik wil het publiek ook een beetje rust geven. Ja. Ja. Ja. <laughs> nou, eh, want eh, je, je vertelde in het vorige gesprek ook al... dat je weer met een manuscript aan het schrijven bent. Ja, dat maar klopt. Dat, maar dat is een project wat volgend jaar het levenslicht zal gaan zien. Ja, dat klopt. Goed, 19 december om 7 uur in App en Vloed. Het restaurantgedeelte van Amsterdam Beach Hotel. Iedereen welkom. Ben ik iets vergeten, Marco? Uh, nog een hand geven, misschien? Gaan we doen, dus dat voor de kijkers. Maar een geweldig productief jaar heb je achter de rug, ja. Marco. En gun jezelf ook even wat rust. Dank je wel. Oké. Okay. Dank je wel, Marco. En succes met het derde boek alweer. Het derde boek van dit jaar van Marco Temmes.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 je right, Je Ja, my... My... mooi verhaal uit uh, yeah. de jaren tachtig. Deze van uh, Orange Juice Youngs. Jordan the, the Rain. Echt, gelukkig hebben we daar uh, weinig last van op dit moment in Stalford. Maar we gaan wel koude nachten en dagen krijgen. Hè. Dus uh, ja, de, de Sint en zijn uh, Pieter moeten zich uh, goed aankleden, Albert Young. Heel goed aan. Heel goed, inderdaad. En goede het... schoenen aan, want het glad op de daken. Ja, ook dat. Ja, glij je zo uit. Moet je niet hebben, natuurlijk. Hey, het is tijd voor het Dier van de Week. Het Dier van de Week, ja. En uh, dan hebben we het over Liesje. Liesje is een wat verlegen. En ze kijkt uh, van achter een krappe paal vandaan... als de medewerkers van het dierenthuis de afdeling opkomen. Eenmaal gewend aan haar nieuwe omgeving en aan nieuwe mensen... is ze heel erg lief. Een aanhankelijke poes van 5,5 jaar oud die het liefst in een rustig huis woont met een tuintje. Geen kinderen of andere dieren in de buurt, want daar krijgt ze iets te veel stress van. Ze wil graag naar buiten om eventjes haar pootjes te strekken... maar is niet een heel uh, avontuurlijk type. Het liefst krijgt ze lekker te eten en zit ze graag op schoot. Liesje heeft een lichte hartruis, maar heeft hier nu geen last van. Natuurlijk is het wel een punt van aandacht... en zal er bij de jaarlijkse enting altijd goed naar haar geluisterd moeten worden. Die bezorgt Liesje fijne feestdagen en adopteert haar. Liesje verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemaland... Keesomstraat 5 te Zandvoort. telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. En het dierenthuis is geopend van maandag tot en met zaterdag... tussen 11 en 4 uur. En ook Liesje verdient fijne feestdagen. Maar je bent gewaarschuwd hè als je Liesje in huis neemt. Want Kulstjes wanneer van... ja, dat wordt een feestje dan in huis. Zo dadelijk gaan we luisteren naar, nee, niet het gedicht van de dag... maar wel de Toon Hermos, uh, het Toon Hermans verhaal over Sinterklaas. ja ik zie het al helemaal gebeuren hè? samen met Liesje het de Dier van de wijk. Gulsjes van van Jorden de single van Cindy Lopper ja ik vroeg al weet jij wat, uh, wat jij ja, Sinterklaas uh, gaat uh, gaat vragen ben je er inmiddels helemaal uit Albert Jan of niet vragen wel maar of ik het krijg. Dus Luit, dan is ja, wat nou, <laughs> ja je kan alles vragen maar, ja. <laughs> ja, ah, ah, ah, ah, ah. dat is waar maar uh, ja, jaren geleden 1974 heeft uh, Tony Hermans een mooi verhaal gemaakt in de One Man Show over. Een klassieker. Hè? Ja, Snieklaas. Snieklaas. Zullen we naar gaan luisteren? Ja. Hier komt hij, Tony Hermans. Oh ja. hey, geef maar een idee. Ik ben niet opgevoed met cadeaus. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad heb. Ook niet met, met december, hoe heet het, met uh, uh, Snieklaas.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 Oh, met Spanje zijn hij gek. Yeah. Met mijn spreijom kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman knecht maar dat was helemaal geen Pietermann-Knecht, was stond de Jo. Dat zag ik meteen, want die, die had een paar dingen, die heb ik nog nooit met Pieterman knecht gezien. Jij ja, u maakt me aan het lachen, weet u dat?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 Een mooie spel. Maar dat kostte niks. Nee, dat kostte niks. Er was zo'n potje met van die flikken erin. Dat Die stomme dingen heb ik wel gehad. Van die spelletjes. Blaasvoetbal. Ken je dat? Blaasvoetbal dat heb ik ook gehad. Ja, dat is uh, geweldig, hè. Deze, uh, deze van uh, Toon Hemels uit uh, 1974. Ja, ja dit weekend moet je uh, hem gewoon draaien, toch? Ja, toch? Ja, dat is echt. Uh, blijft een klassieker. Helemaal goed. Zo is dat. Dus even kijken hoor. Wat, uh, ik, heb, uh, ik heb nog een leuk Sinterklaas nee, ja, uh, Even kijken hoor. Dit is mijn programma ja, wat gaat er ja. gebeuren? Er gaat helemaal niks gebeuren. Ja, we gaan gewoon even naar uh, Sinterklaas luisteren. Wie kent hem niet, hè?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 Heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet Ja, dat blijft er wel, hè, de, zaks, de zak van Zwarte Piet Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Je hoorde uh, Heek en Heek en Sinterklaas, wie kent hem niet? Dan krijgen we allemaal berichtjes en telefoontjes En uh, ja, het staat wat dat betreft uh, roodgloeiend Waarom was er geen gedicht van de dag? ja nou, omdat het uh, daggedicht was. En maken, uh, elke, keer, elke keer om deze tijd maken we ruimte voor Toon Hermans. Nou, Zo is dat. Dus, maar goed, uh, de, de, de, de zijn er zijn nog genoeg gedichten zitten eraan te komen. Maar geheel iets anders uh, waar wij uw aandacht even voor vragen... Gewoon een prachtige uitzending. Aanstaande woensdag van 8 tot 10 uur uh, hebben we ZFM Goes Christmas. En dat is, uh, wordt samengesteld en live gepresenteerd... door onze collega Willem Bruist... ZFM Ghost Christmas. Christmas rock, Christmas blues, Christmas soul, Christmas reggae en specials. Dat allemaal aanstaande woensdagavond van 8 tot 10 uur bij Willem Bruist met ZFM Ghost Christmas. Een aanrader. Mee ook hele onbekende nummers van bekende artiesten zullen de revue passeren. En natuurlijk allemaal in het teken van Kerstmis. Uh, klassiek liefhebbers zitten ook goed. Morgenavond van 8 tot 10 weer wederom onze collega Ruud Jansen met ZFM Klassiek. Dus genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uh, uw enige echte lokale omroep ZFM. En dan de woensdag echt Christmas time in ZFM. Tot volgende week dag. Doei. doei. <middels>